Winkel nu in zes sprongen naar kast 211. Hier zit je allemaal spullen die de doden meekrijgen in het graf... waaronder een parfumflesje.